Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol? En zie Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat? Laat je kinderen niet bij het spoor spelen. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zon, Zandvoort. Zandvoort. Zomerheert. Zfm. Zfm. Zfm. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Ja, ZFM hoor. ZFM. Sorry ja, Ik moet eruit. Ja, ik, ik, ik gebruik ook nog wel eens de, de Zandvoortse omroeporganisatie om uh, de richting een strijd een beetje uh, ja, neutraal over te laten komen. Ja, precies. deze hey, Ja, Heb je nog een beetje gevolgd uh, dus de uh, topic corona-sex? De, de Canadese jaartijd. Ja ja, zeg maar. ja, ja, ja, ja. Dat, Daar dat, dat, dat, dat had ik wat Dokutant. over gevonden. Ja. ja. Nou, laten we het ja. even horen. Dat, je, uh, dat zoenen uit de boze is. en je doet er verstandig aan om een mondkapje op te doen tijdens seksuele activiteiten. Ja, dat uh, moet je dan. Uh, Het doen. mag bij orale seks heel even af. Ja, heb je ja, ja. ja, en als je er helemaal geen zin in hebt, neem ja, ja, ja, ja, dus je een kontkapje. Een kontkapje, ja, gloeilampje erin. Het zou ook wel handig zijn als je man dronken uit de Zwarmaboer komt, uh, zei er s'nacht na een broodje sawarma ja, ja, uh, <laughs> Een kontkapje, <bijgenmietje>. dat klopt ook wel handig <laughs> Wij Een met Dronken kerel die thuis nog wat raar. we gaan nog even, ja, dan even nee, helemaal nee. niet. Nee, dat gebeurt dan even nee, niet. Nee, nee, maar nee, wat klaar. je ook kunt doen, hier. ik praat er niet graag over natuurlijk, maar je kunt er ook gewoon op de buik leggen, hè? dat kan ook. Met de gescheurde, ja. Ja. de gescheurde kant naar boven. Gescheurde kant naar boven. Wat? De gescheurde kant naar boven. De gescheurde kant naar boven. De gescheurde kant naar boven. Frank, hier krijg je de brief ah, over. Ah, ah, ah, ah. Ja, de eerste brief komt hier al binnen. Is dat elke dinsdag dit programma? Oh, ja, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De gescheurde kant naar boven. Oh my God! Oh, dit gaat het worden, worden. Nou, en eh, ja. Ik denk dat de mailbox uh, uitpeilt volgende week. Uh, ik, neem geen of ik denk dat de programmaleider uh, met, met een postbus. Uh, ik ja, neem maar ik geen maar, enkele. Uh, hoe heet het? Uh, ik ga er Ik neem ik, ik terug. Ik ja. heb hier niets meegemaakt. ik dan maar de mail is omschirme. Ja, zeker. Ja. Nou ja, weet je. Nu zit. Oh, Ja. Ja. Nou, zo werkt dat oh, ook. Dat nou dat is ik vind het leuk dat u luistert. Jongen. Het is echt uh, dat je zegt, van, uh, we zijn er weer. In mijn ja. 25 jaar bestaan bij uh, deze omroep heb ik dit nog nooit meegemaakt. Gelukkig, maar. Ja. Gelukkig. Ik denk <laughs> shining. I'm positive. We can run, run. Then I heard you was talking trash. Hold me back. I'm about to fast. Yeah. About four or five seconds from Wiley. And we got three more days to Friday. I'm trying to Dat was natuurlijk uh, een uh, heel fijn liedje van Rihanna. Kanye West en uh, Paul McCartney uh, samen op een, uh, in één studio zijn ze geweest. En ze hebben daar uh, enorm veel feest gehad en uh, leuke muziek gemaakt. Kanye West, die heeft nog aspiraties om president van de Verenigde Staten te worden. Ja, die is goed van het padje. Hè? Nou, ja. die, ja. die zou om met de GGZ te gaan praten. Ja, ja. ja. ja die, die is echt... Uh, we kennen er een hoop en hij is er één van. Ja. Bob Hope. Bob Hope. Maar, <laughs> maar hij heeft wel. Ik las lasten die 7 miljoen had uit. Nou, voor die man is het gewoon. Dat zit in zijn achterzak. Heeft ja, hij echt maar 7 man. miljoen? Hij heeft ze, nee. <laughs> ik denk dat hij 7 miljard heeft. Maar Deze man heeft die, 7 die, miljoen uitgegeven. nu aan, aan, aan, aan, aan, aan foldermateriaal. Om het beetje. Nee, ah, okay, maar is dat die, die echtgenoot van die vrouw met die opgespoten Ari? Kim Kardashian. Ja, ja dat ja. vrouw ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, die vrouw die, waarvan. Ja, dat is eigenlijk een beetje. Een ontplofte uh, Ruudje uit Big Brother. Ja. Dat was de eerste die we kenden die niks kon en toch heel bekend werd. Ja. Alleen omdat hij er was. En dat is voor deze mensen natuurlijk ook. Hè. Inmiddels is die vrouw wel een modemerk. En een weet ik veel ja. allemaal. Net als die familie Meiland. Ik vind nou. het wel knap hoor. Ja, ik heel knap. zeker, absoluut. Maar vroeger moest je iets kunnen om bekend te worden. Ja. Zingen, dansen, weet ik ja. veel wat. Iets nu word je, je eerst bekend. Nu word je eerst ja. bekend en daarna ga je wat, wat doen. Of maar zo? dat vind ja. ik ook elk jaar met de uitreiking van die lintjes. Ja. Mensen die vroeger een lintje kregen omdat ze echt iets hadden betekend. Bijvoorbeeld in het verzet of in de, in de gezondheidszorg of wat ook. En nu krijgt een, een voetballer een lintje. Je, je weet dat ik ridder, ridder ben, hè? Ja. heeft ook een lintje. Ja, Tino ja, is ook een ridder. Ja, ja, ja, weet maar, ik. Maar, ja. Ridder Tino? Dames en heren, zit die nee, ja. met de Ridder Tino. Dames en heren, Ridder ja, nee, Tino. Je ja, alleen maar bent... de zijk genomen daarna. Nee, maar je bent wel een sociale figuur. Nou. Ja, als jij iets voor anderen kan doen. Dan, dat is Nou fair. ja, nog even terugkomen op de familie Diffselor. Waar ik ook nog een heel klein steentje aan heb kunnen bijdragen. Maar dat is, dat is wel de mens staan. No ja. nou, de mensen die het ja. minder hebben, die moet je een beetje helpen. En uiteindelijk ja. kreeg ik allemaal dat ik allerlei programma's had gemaakt. Over, weet ik veel, transgenders, moeilijke ja. of voetbare gedoe. Over de streep uit de kast, over ja. mijn lijk, allemaal gedoe. Bij Radio 10 op uh, vrijdagmiddag zit uh, Fransgender. Nou, is het zo? Ja. Ja. Frans. Van de return gender, ja. Die. ja vroeger vrouw. Ah, oké, okay. maar het lukt. Hey, heb, jij nog, heb jij nog wat leuks, Jaap? Nou, ik, uh, ik zit even te denken. Ik heb alleen eigenlijk uh, afgelopen zondag nog een stuk van de Formule 1 uh, zitten bekijken. Ja. Dat was uh, na een ronde of uh, wat, was dat ineens uh, ontaard in een chaos. Ja. Uh, en uit uh, die chaos uh, kwam dan weer, uh, toen dat opgetrokken was, uh, kwam ene Gasly... Ja. ineens uh, naar boven drijven. Leuk, en dat hè? vond ik uh, toch wel heel erg spannend. Want aan het eind van die wedstrijd uh, kwam die Spanjaard uh, toch behoorlijk dichtbij. Uh, maar ik gunde het niet. die Fransman. Want die is. Uh, ja, ja, en dat uh, is wel en... leuk om te zien dat iemand gewoon weer. Heel, en normaal hij. met alle respect, zat, Louis Semmel, een fantastisch. Die staat er een beetje te gieren. En een beetje zo met zijn handje uit het feitje. Dat is zo van. En dit was echt gewoon. Totale vreugde, een explosie. Ja. Dat team het was geweldig, maar nou, ja. Volgens mij is het ook super. de eerste keer sinds de Tweede Zeker. Wereldoorlog dat wij in Fransman iets ja, gunnen. Ja, in 1969 was het. <laughs> ja, ja. 6, 8, 8, 8, 9, over, even over de techniek, hè, want we gaan ja. over met. Formule uh, uh, uh, uh, uh, uh, 1 is natuurlijk een, uh, een ding voor. Uh, ter, hebben jullie ooit gehoord van de Nano Diamond Battery? Beter bekend als de NDB. Nee, nee, nee. nee, nee Oké, okay, nee. dat is. Uh, we hebben natuurlijk. Uh, iedereen is natuurlijk altijd zoek geweest naar de auto op water en de Perpetuum mobile. dat ja. wordt mm -hmm. zo genaamd. Ja. Dat deed, de de... beweging Omdat we dan geen energie meer ja. nodig hebben. Um, nu is er in Silicon Valley is er een start-up. En die heeft een batterij ontwikkeld, zeggen ze. Die 28.000 jaar meegaat. Die is gemaakt van afval van een kernreactor. Wat op zich, natuurlijk op zich niet zo'n heel gekke gedachte is. Want die dingen, die, hè? die isotopen. Die heb je uh, toch. Ja, die zijn er nou toch. Die stoppen ja. nu in een bunker onder de grond. Um, maar dat is dus een... Uh, uh, het is op papier hebben ze hem helemaal doorgegeven. Hij is er nog niet. Maar ze, dus dan gaat iedereen euh, niet te maken. Maar het is op zich wel een bizarre gedachte... dat er straks een batterij op de markt komt... die 28.000 jaar meegaat. <laughs> maar dus, dat is ook wel grappig. Dat stond, ik ook, stond er ook bij een stukje... Wat nu al duidelijk is, is dat het verkooppraatje moet worden aangepast. Want na 5700 jaar verliet de batterij de helft van zijn vermogen. Dat lijkt me ook wel zwaar waardeloos mm -hmm. Dat je batterij ja. van je zaklamp ja. na 5700 ja. jaar ermee stopt. En de, de zaklamp valt er wel mee. Nee. Maar je zal een e-bike hebben. Ja. Hè? Ja. Na 5700... Je bent net halverwege Bentveld en een ermee. mee. Ja. Een kleine nou, 6000 duizend duizend jaar, dat ik ja. stop er ja. al mee. Wat vond je nu een klootapparaat. Ik vind het wel een briljant idee. Ja, ja. ja dat vind ik het ook. Ja. ja. Nou, nog iets opmerkelijks. Um, ik zat uh, van de week ook ergens uh, naar te kijken en ineens zag ik bij NH Nieuws 45 paarden die losliepen in ja. uh, Weesp. Dat Pff, vond ik ook wel. Ik heb een iets al al gezien ja, ja en die beesten deden dus uh, helemaal niks aan de hand of wat dan ook want uh, uh, uh, uh, ja ik weet niet dat had te maken met een boer die ze dan van het ene land naar het andere land en dan konden ze ze dus weigerden te ja. luisteren ik ja. heb het verhaal van die beer wel in het Tsjechische plaatje ja, ook hè, of niet ja, ja, ja. nee nee ik ja, dus <laughs> ook wel een broodje aanvraag maar dat is ik ja. zo. Ook een er was een uh, ontsnapte circusbeer mm het -hmm. was een beer die was ontsnapt uit uh, de dierentuin ergens in, uh, in Polen maar dat was een oude circusbeer dus er zaten mensen op een terras in het dorp. En toen bleek dat er een fiets gestolen was. Maar die beer had dus in het keertjes geleerd om op een fiets te rijden. Dus zaten de mensen in het restaurant misschien in het plaatsje Podolicio. Weet ik hoe het heet. Die zijn een, een beer op een fiets op de straat komen. Dat is het, maar het waar. Maar weet ik niet. Frank heeft met beren gewerkt. morgen. We hebben een hoedje op gemoeten. Met jij dat verhaal. Vertelde op strand bij mijn broer bij Bombini toen. Toen heb ik twee dagen gelachen. Ja, maar dit, maar dit, ja. dit ziet het toch voor je? Ja. ja, maar toen was het nog de fiets van de postbode. Ja, dat was. ja. Dat, was, dat was inderdaad een. Ah, ja. ja, klopt. Dat was een postbode die was een fiets. Fantastisch. Ja. Maakt een dier, niet uit. Maar een beer die fiets ja. dus te was... Echt, het zal waarschijnlijk een lulpaal zijn. Maakt maar, niet uit. Maakt ja, niet uit. Nee, en je hoe heette heet die? Willen, je zou dat hoe heette die postbode? Meneer de bier? Hoe heette die? Hoe Buiten komen jouw fiets weg. Ja, dat is hier sta ja. ik wel raar te kijken. Ik nee, zie straks een Vicent door de Halstra aan ja. jouw fiets. Ik zie dat helemaal voor me. En, wow. en die stopt dan bij Versteeg. Ja, dan ja. nou, wordt die lekker band nou, dit, op deze fiets. Ik wil een, een niet, ossekop niet, niet sturen. Om maar in de röntgen te blijven. Ik wil een ossekop sturen. Ja. Ja. En niet op de, die fiets uh, graag. Doe wel. Een kwart over elf, dames en heren. De mooiste verhalen hier uh, op uh, dinsdagmorgen. Bij uh, ZFM. Samen met stuip, paardenkoper en koper. Paardenkoper, koper. Hier zijn de Eagles. Het beste als je in Amerika rijdt en dan in een cabrio... en dan heb je dit op je radio, dan word je drie keer gelukkig. Ja. WBMFM, Chicago Loop. We'll be right back soon after this. <laughs> maar of niet, Frank? Ja, 100 procent. Ja, zeker. One of these nights in, in, in Zweden moet je daar, wordt, heeft een speciale betekenis nu. Want als je daar een, een, een meisje aan de haak hebt geslagen. Ja. En je wilt wat uh, amoureuze escapades ontplooien. Dan moet je eerst die dame een formulier laten tekenen. Ja, maar het is, is alleen met penetreren. Oh, gelukkig. Ja. Okay. nou. Dus niet als je gewoon. Zweden alleen onder de oksels. hè? Overigens las ik in, uh, in, in, in, in het wonderschone plaatje Emmertaal in Duitsland. Was er een, een Duitse heer die kreeg per ongeluk 170.000 euro op zijn bankrekening overgemaakt? Oh. Oeps. En die is, is meteen naar het casino in de Hoeren gegaan. Ja, ja wat is dus Die je je ging meteen naar het casino in de Hoeren en toen kwam de bank erachter. Was er was een behoorlijk bedrag uh, verdwenen. En ik er kan me voorstellen dat man gezegd heeft: Ja, maar ik heb het ook al nutloos uit zaken uitgegeven. Zoals een bankstel, een dakkapel en een computer. Dat die dan ook. Uh... Ja. <laughs> is ja. wat je doet. Ja, ja uh, we hebben anderhalve ton op de bank. Nou, laten we maar naar het casino gaan. <laughs> Goed verhaal. <laughs> ja, toch? Goed verhaal. Hey, heb jij uh. nog, een, je hebt, je hebt nog een column, hè, ja, Tino? Ja, ik heb zeker een column. Nou, laten we maar even gaan luisteren. De column van Stuy, uh, Onafhankelijk. Oh. Ja. ja. Onafhankelijk. Los van een snop vind ik mezelf vrijdenkend en onafhankelijk. Ik probeer iedereen, misgrondig met me eens uiteraard, de ruimte te geven. Hoog, laag, rijk, arm, links, rechts, staand of zittend. De afgelopen jaren werkte ik aan talloze projecten mee... waarin minderheden ziektes en mensen met een beperking centraal staan. Maar net als hier eigenlijk op dit moment. Maar goed, waar ruimte dus hard nodig is. Voor mij geldt in alle gevallen het credo dat je mensen behandelt... zoals je zelf wil worden behandeld. Het klinkt oud-christelijk, maar is op zich niet zoveel tegen te brengen, lijkt me. Dus praat niet tegen kleuters in kleutertaal... stotter niet met stotteraars... kijk naar ogen en niet naar borsten... wees ogenschijnlijk vriendelijk tegen parkeerwachters... en behandel mensen in een rolstoel niet alsof ze stupide zijn. In projecten als No Limits... Network, je zal het maar hebben of over mijn lijk... werd en wordt altijd gezocht naar de kracht van mensen... in plaats van hun zwakte. Mensen die op elk mogelijk gebied worden beperkt in de leeftijd... fysiek of psychisch ongemak... hebben in veel gevallen een levenskracht om, bij, om jaloers op te zijn. Bijna. Wanneer je zelf op wat van wijze ook wordt beperkt... zie je pas hoe afhankelijk van elkaar zijn. Tijdelijk dan. Een gebroken been maakt je nederig. Van een hernia word je een paria. En een kleine verkoudheid maakt van iedere echte vent een zeurpatiënt. Vreemd, maar het klinkt alsof niemand loopt te piepen als we echt iets mankeren. Onafhankelijkheid is dus een groot goed. Een van de mooiste vormen van wilskracht maakte ik mee... vanwege een vlaag van mijn totaal onafhankelijke stupiditeit. De locatie en camping aan de kust van Nieuw-Zeeland... Ik zie 50 meter verderop een jong gezin hun kampement opbreken. Uit mijn ooghoek zie ik ook dat ze een door de camping geleverde houten tuintafel hebben staan. Loodzwaar, maar wel zo handig als je buiten wil eten. Dus wandel ik doodgemodereerd op een man, een vrouw en twee kinderen af die druk in de weer zijn rond hun camper. Een brutale vraag open ik. Wij staan verderop op plek 5, we hebben geen tuintafel. We moeten nu even boodschappen doen. Zou u zo vriendelijk zijn om die tafel straks bij ons neer te zetten voordat iemand anders hem meeneemt? De moeder van een gezin knikt me vriendelijk toe en zegt: Geen probleem, we gaan hem fixen. Fijne dag nog. Ik loop terug naar onze camper, stap in en vertel mijn vrouw het goede nieuws. Wat heb je gedaan? Haar ogen beginnen zachtjes te gloeien en ze kijkt me enigszins verwijtend aan. Nou, of ze die tafel even wil verplaatsen voor ons? En terwijl we tergend langzaam langs de inpakkende familie rijden... zie ik dat de vrouw in kwestie met haar voeten de schone was van de kinderen aan het opvouwen is. Mijn allerliefste vervolgt op licht cynische toon... en je hebt niet gezien dat onze buurvrouw geen armen heeft. Stilte. Lichtbeschaamd rijk terrein af. Een vriendelijk knikje naar het inpakkende in gezin. Ja, godsam, ik kan er niet overal op letten. Je bent niet goed stui. Je hebt net aan een vrouw zonder armen gevraagd of ze een tafel van 40 kilo wil verhuizen. De biel? Opnieuw een korte stilte. Zoveel domheid, dat moet ergens goed voor zijn. Dan s gekniffel dat uitmondt in een bulderend gelach. Als een uur later terugkeer op onze parkeerplek staat de picknicktafel te stralen in de zon. Zie je wel? Zeg ik vol overtuiging. Mensen die 1-0 achter staan willen normaal worden behandeld. Dat deed ik, ongelukkig genoeg. Waarschijnlijk heeft ze dat ding met de tanden getild, alleen om al mijn poepie te laten ruiken. Voorlopig staat ze bij mij 2-1 voor. Onafhankelijkheid, hè? Dan zit je meteen de verdubbelaar in. RAM voor, dames en heren. Als u het eh, interessant vindt, hoor, alleen. Alleen dan, ja. Alleen dan, hè, Frank? Zeker, het is ja. toch weer een beetje Ja, wel een leuk liedje. Ja. Het is een fijn versje. Type. Michael Stipe. Michael ja. Stipe. Wat zeg jij nou? Michael Stipe heet... Uh, Michael Stipe nee, heet de is zanger het, van ja. R.E.M. schijnt een enorme uh, aarschap te zijn. Pardon. Ik heb geen idee. Heb ik wel eens gehoord. Het is nou, een, een nou, hele onvriendelijke ze man. Ja? die heel leuk ja. zijn, hoor. Wat zeg je? Wat er zijn je? niet heel veel popsteren die heel leuk zijn. Nee, die, er zijn heel veel die zijn niet leuk, nee. Maar er zijn er ook een paar die zijn wel leuk. Jaap. Jaap, bijvoorbeeld. Nee, Jaap is geen popsterm. Jaap weet ook. Jaap geen Maar Jaap, volgens mij wil jij iets gaan melden over de cyber. Nou, jij had het ook, Dus. Stond in de lokale courant. Nou ja, goed. Ik kreeg dat ook binnen. Dat de gemeente Zandvoort, die is op zoek naar junior cyber agents. Kinderen tussen 8 en 12 jaar. Die kunnen door het spelen van een programma Hackshield leren hoe ze zichzelf en hun omgeving kunnen wapenen tegen online gevaren. Dus dat uh, willen ze dan doen. En uh, nou, het is eigenlijk ook uh, bedoeld om uh, ja, de jongeren een beetje bewust te maken van uh, dat het ook nog gevaarlijke kanten kent. Verdorie. Nou ja, dus ja. Hand omhoog. Nou, ja, dus of, ik vind, ja, Hoeveel procent hoeveel van de kimia speelt zich tegenwoordig ja, online af? Dat, dat percentage is natuurlijk aan het verschuiven. En wij oude bunzings uh, zijn er niet mee bezig. Want wij spelen alleen maar spelletjes en kijken porno op de computer. Dus die kinderen, die... Uh, oh, Nou, uh, nou, no, no. Nou, jij zeker. <laughs> maar, Spreek uh, voor jezelf. Maar uh, maak je hoofd allemaal. Uh, nee, maar kijk, identiteitsvrouwen, cyberpesten, misbruik van privacy, dat, ja. dat, weet je privacy. En wij hebben uiteindelijk ook geen idee waar... Ik bedoel, mijn, mijn dochter die zat ooit op een habbo-hotel. Uh, dat is al jaren geleden. Dat is ook zo'n zo zo zo wereld, zo'n cyberwereld. En toen vroeg iemand... Toen vroeg ze aan mij, uh, papa, ja, mag ik cola kopen? Cola kopen? Dat is dus een... Niet bestaand hotel met niet bestaande karaktertjes. En toen... Uh, cola kopen? Toen ik, hoezo? Nou ja, uh, ik, ik kreeg gasten in mijn hotelkamer. Ja, in en? en dan geef ik het, ik, Moet je te Hoezo? Moeten die cola? En toen... toen zei ze... Ja, maar ik wil cola kopen. Ik zei... wat kost dat dan? Ja, twee dollar of zo. Dus ik moest nep, uh, virtuele cola kopen... in een niet bestaande ijs de niet bestaande hotelkamer. Ja. En mijn dochter die dacht dat, dat... Ja, dat is toch heel normaal? Want ik kreeg bij hem ook een cola. Bizar, zeg. Nou, uh, dus zijn, uh, dus ja zeg. Dus dat is het eerste begin. Maar... Het stelen van iemands identiteit, alles wat ja. online gebeurt. Wij hebben ook geen idee wat, wat maar, onze kinderen nee, uitvreten nee. online, nee, helemaal in die leeftijd. Maar wij weten ook niet wat er met onze data gebeurt. Nou, uh, een beetje. Over een beetje, maar. Over identiteitsfraude. Er is, uh, door uh, Den Tex is er toen nog een uh, weergeloos boek uh, geschreven uh, yeah. uh, over uh, identiteitsfraude. Een thriller. Daar heeft hij, geloof ik, ook nog de gouden strop mee, uh, oh. uh, mee gewonnen. Dus, ja, uh, maar we, er, er gebeurt er heel vaak bijvoorbeeld ook een. Uh, gisteren zag ik dat een oud-collega van mij... die, een, die kreeg een sms'je van haar dochter. Hallo, mam, Mara hier. Ik heb even een financieel probleempje. Kun je ja, dan helpen? Ja, ja, ja. Ja, maar hebben wij ook gehad. Ja, een... ja, die, ja, die, die ja. hebben die ook gehad ja. een mailtje. Dus, ja. dat weet je wel. Ja. Ja. dus die kinderen... en dat, dat is natuurlijk ook wat ik begrijp... Maar we de we... agent dat die kinderen van acht dus en 12 ons gaan helpen om het ook te voorkomen. Want wij gaan het echt niet meer... wij, gaan dit echt niet meer te, wij hebben het niet in het gaten als je bank nee. volgende week geplunderd wordt. Dat je veel bij gasten. de bloemenmannen betaalt of zo. Ja, ja. Ja, ja, ja doodeng. Ja, als je daarbij stilstaat, durf je ook helemaal niets meer. te Maar ja, dat is was het vroeger e niet anders. Hè? Want er zat geld in een sok. En er kwam er ook een idioot binnen. Ja. En die uh, met, met, met, met een, met een, met een honkbouwknuppel. En die zei van, hé, uh, hey, uh, hier met je geld. Nee. Dat is natuurlijk precies hetzelfde. Op alleen een andere manier. Ja. Nou, ik het denk dat geld in mijn sok, dat dus niemand die sok voor het mij. Het is, is wel mee. iets door? agressiever <laughs> tegenwoordig. En vanmorgen in de kranten, de, de relbode, die opent de telegraaf. Die opent uh, met... Uh, die, dat de klokjes geneuzel. Als je tegenwoordig een mooie klok om hebt... een Patek Philippe of een Audemars Piguet of een Rolex... daar ging het dan met name over. Want dat kent, De meeste mensen kennen Rolex. Dan moet je ook op je hoede zijn. Hoor. Ja. Je, je, je, ja, ja. Kijk naar de man Bas. Die werd gewoon uh, neergeschoten heeft een van andere mm. figuur... Uh, omdat hij een Rolex... Uh, ja, jouw. en natuurlijk uh, de, de overval op Wilde de negenigheid... Ja. dat was ook voor het klokje. Ja. Maar die klokjes, wij kennen ook iemand... we gaan geen namen noemen... maar wij kennen ook iemand met een gouden Rolex. Ja. En daar was het net over... Dat is een klokje van 25.000 euro. Ja. Dat gaat je niet lukken als je een postagentje over overvalt. Maar nee, blijft het nee, En wat krijg je er dan voor? Wat krijg je voor een, voor een gouden rode van 30 ruggen? Nou, je misschien meer. Omdat, nee, die dingen zijn allemaal genummerd. Dat ja. valt mee hoor. Ja, ja dat is, dat, het is, je hebt alleen een probleem natuurlijk als je hem uh, wil verkopen. Ter reparatie. Ter reparatie, moet ja. Hij ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, moet niet stuk gaan. Dan heb je een nee. gekocht van 15 ruggen ja. van 30 en dan moet je een beetje. Nou, stel dat zo'n ding uh, 30 kost. Een, een, uh, of waard is. En ze vragen er 15 voor. Ja, dat bestaat een heeler voor een klokje van 30 5, Vijf? Tien? Ja, oh, dat je, nou, te, te, te, nee. te, te, te, Kijk jou van, Jaap. Jij hebt heel veel uh, in je leven. Uh, <hijen> en ik ben ook heel geworden. Dus. De uh, ja, healer. <hijen> <hijen> ja, maar het is wel jongens. <hijen> die, criminaliteit die, die, criminaliteit die, jij, uh, die criminaliteit die jij net beschrijft, Ger. Dat is toch wel van een, een, een hele andere orde. Ja, ja, ja. Vroeger, als er vroeger in een kroeg werd er geknokt... dan kreeg je een pomp voor z'n en die, nee. die werd even gereset. En had hadden misschien het, alle kwaadste gevallen... een voortand uit het lood of weg. Maar tegenwoordig krijg je gewoon of een messie hieronder, donder... of ja, even, nou, dat een boon. Dus, dus ja. het is van een andere orde helaas. Ja. En, en dat om, om die kentering... die ja. Ja. Daarom gaan we alleen naar Molly. Ja, ja. ja en, hij was ja, kort en daarna ja, Lolly. En kijken hoe we dan uh, leren koken. Vind ik ook wel ja. een heel mooi bruggetje ja. naar iets uh, waar Tino ook nog uh, mee, uh, mee zat. Uh. Ja, pluspunt hè. Ja, precies. Uh, Fred, Fred Taap van uh, Café Koper, maar weer ja. bij de kopers te blijven. Ja. Van maandag die, die gaat uh, uh, heren, volgens mij gaat het om heren hè. Ja. Boven de 60. Nou, daar kom jij voor na, maar jij nog niet. Ja, we zien nee. het stralend nee. uit voor je 53. Ja. ik bij jou zo'n vraag mag. Te je allemaal? Koor, hoe oud ben 93. Ik ben uh, volgende week uh, 66. Holy fuck, het ziet ook goed uit, Vierleven. Dank je, wat doe je nou, vanavond? Nou. Ja, uh, dan mag ik door Jij ja, ook niet, Tino, want nee, nee, jij zit ja, ook nog een ja, ronde. Ja, onder. Geloof ik, maar Ja, ja maar het. Tino is 30, hè? Ja, dat geldt ja, ook. Ik zie er al meteen beter Ho, uit. Maar, maar, uh, plus. <laughs> <laughs> maar de cursus um, uh, in zes lessen op de dinsdagen... Uh, tussen 4 en 7 bij het pluspunt op de Vlemingstraat. En dat, uh, die gaat je leren om... Uh, dat is natuurlijk voor heren boven de 60... die misschien of, weet ik veel, sommigen zullen misschien wel... Nou, weet ja. u, nou, dat kan ook. Maar ja. wij zijn... Ben jij, Kierko? Ik kan ook, uh, ja, ik kan ook wel uh, koken, van en, koken van woede. Koken van woede. jij kan ook geen pan vasthouden? Nee, jawel, ik kan wel wat koken, nee, absoluut. Wat dan? ja, een ja, Hollandse kost... Weet je hoe Gewoon. ik kook? Ik zou je vertellen ja, hoe ja, ik kook. Is helemaal, helemaal top. Ja? Ja? Je, gaat, je, je download de app van, van Appie. Ja. Dan haal ik een recept uit. Ja. Dan zeg ik van, zet alles op mijn lijstje. Dan loop ik met dat lijstje... loop ik uh, uh, de grote krocht, uh, de Albert Heijn binnen. Dan heeft die uh, uh, app heeft al voor mij de route bepaald... hoe ik moet lopen. Dus ik, uh, hoef, ik loop ook niet om. Gehoor. Dus ik haal al die benden. Ja. Stop, stop ik in een karretje of een mandje. Ik scan het meteen met mijn telefoon. Ja. Dus ik hoef niet meer te wachten op uh, uh, mensen die voor me staan en, en, uh, uh, enzovoort. Dus ik kom dan aan bij uh, de, zeg maar, de zelfafreken uh, sessie. En ik hoef alleen met mijn telefoon even onder mijn uh, ding en mijn bodem. Wat gaan we doen met jou? En uit, uh, Jongen, dat is helemaal top. En dan, dan ga ik koken. Ook ah, ja, ook bij ook En dan ga ik koken. Uh, en dan kan, ik ja, naar mijn, ja, dan kan ja, ja. ik... ja, precies, ja. Daar heb ik nergens meer last van. Dus dan eh, doe ik alles wat er op dat lijstje staat. Doe er nog wat bij. Een dingetje, en een knofje. En, en, en, want ik heb van jou een heerlijke knoflook gekregen. Dat is echt ja, goed, die Portugees. Maar Portugees knof. Ja, maar Ger Gerrit is natuurlijk gewoon ook van de, van de gadgets. Ja. Als er morgen echt. die automaatje automatisch je ja. veegt, neemt hij die, die. Ja, al. Al. ja. ja. ja. ja. ja. Ik, ik heb een nieuws voor je. Die komt er ook. Ja, ja. ja. ja. dat ja, dacht ik al. Maar het... je even goed koken. Misschien kunnen, we, kunnen wij daar, kunnen ons opgeven daarvoor voor ja. de cursus curs befred Ja, lijkt me leuk. Er zijn aanmeldingen. Ja. Ja. Maar een paap kan goed koken hoor. Hij kan goed koken. Moet je je eigen wijn meenemen? Dat oh, weet ik dus, niet. Oh, dan gaan we staat er niet bij. die wijn van de klooster... Ik ga de Rijken even naar Ja. om die wijn van de klooster te halen. Denken we dat Kijk, erbij. Godzalem, en dan gaan we daarna... Hoor. bellen we die gozer uit... What? What? of die twee <laughs> kleine eten. Wat een waanzinnig idee. She tells the time it's good for a life There's always radio And for a time I can talk to God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 Janus Ian, Bedankt. Voor vrienden Janus. Hou we rups. Auwe rups. <laughs> Janus Joplin. Janus Joplin heb je ook nog. Ah ja, dat zijn mooie, nou, mooie liedjes. Mooie liedjes. Mooi. Mooi. Het is namelijk uh, tien over half uh, twaalf hier bij ZFM. En uh, nou, we zitten hier nog steeds met Stuy. En uh, met Frank en met Jaap. En dan noem ik Stuy, uh, omdat dan iedereen weet wie ik bedoel. Hij op. We hebben het over de afsluiten. Het gaat dat afsluiten? De proefperiode is uh, geweest, hè? De proef, Ja. Proefperiode. Ja, ja, ja. Het was natuurlijk vanaf het natuurlijk sowieso de biel dat het elke dag moest en het veld te vroeg en uh, van negen, Het begon met het van 9 uur morgen. Ja, ja. ja, dat was sowieso de bielactie. Ja. Uh, want er gaan pas mensen op terras zitten vanaf een uur of vijf. Precies. Uh, toen van drie tot twee uur is het nu afgesloten en nu is het uh, vrijdag tot zondag van zes tot twee. Wat ik een hele slimme vind. Ja. Dus uh, dat, dat vind ik wel, uh, tijdens de evaluatie bleek dat dat zowel positief als negatieve ervaringen onder bewoners en bezoekers. Maar je ziet ook bijvoorbeeld, ik toen al zei, wat moet je nou met die 16 parkeerplaatsen? Want bijvoorbeeld ter hoogte van dat koffiehuisje, tegenover dat Casino Royaal, tussen die snackbar en uh, de viszaak. Ja. Uh, daar hebben ze gewoon van die zwarte paaltjes neergezet. Ja. Dus daar kun je al geen je parkeerplaatsen. Al parkeren, ja. Nee. Ja, maar laat het zo man, dat is hartstikke tof. Ja. Hey, wat, wat, wat, wat mij... Um, um, wat ik niet begrijp is dat, krijgen hotels nou een stuk of vijf, zes van die uh, uh, parkeervergunningen? Ja, was daar was ook mee doel bezig. Ja. Nee, maar hoeveel krijgen ze? Nou ja, dat hangt denk ik van het aantal, aantal kamers, kamers af, af ja. wat een hotel... Uh, ja, ja, oké. Okay. Maar ja, maar ja ik met. kan me aan de ook voorstellen, los van de wijze waarop ze, een of ze dat kunnen oplossen, voorstellen dat je als uh, hotel-eigenaar je parkeerplaats wil kunnen aanbieden. Daar kan we wel wat bij voorstellen. Ja, daar kan iets ja, bij maar voorstellen. nu stonden ze bij mij in de straten of bij jou ja, ja, ja, dus, Ze uh, staan bij mij ook. Ja, al, die, ja, ja. al die pensions die gaan, je moet lekker. Ja. Uh, nee, dat schrijven. is heel Dan Dan vervelend. Dan hoor je alleen maar één ding Rolkoffertjes. Ja, ja, ja. Ja. Dan moeten ze dus uh, even parkeren om de spullen te lossen. En daarna op ja. parkeertrein Zuid. Heb zo. geduld. Ja. Het wordt opgelost. Ja. Ik hoorde net dat het wordt Maar het over het die parkeertrein Zuid, daar hoorde ik ook weer iets over. Of las ik iets over. Uh, dat dat ding, dus uh, soort, Zonne een soort zonnepanelen. Ja. En daar uh, staat de buurt ook weer Net als in, uh, in, uh, in Bloemendaal. Dat vind ik wel tof. Dat is heel goed. Nou ja, maar dat is toch... Nou, dat zie je toch? Dan kom je wel eens langs als je de zeeweg afbreidt. Kop van de zeeweg. Kop van de ja. zeeweg. Zie je de ja, parkeerplaatsen. De -tot daken ja. van de parkeerplaatsen, dat zijn zonnepanelen. Oh, die, ja, ja. Ja, geweldig. Geweldig. Dat is inderdaad slim. Fantastisch. Maar niet uh, een heel weiland vol plakken met die dingen. En uh, ik keek gisteren even op zee. Er staat ook nog in het kader van de uh -huh. niet-fossiele energie. Zijn ze nu weer een gigantische, de eerste waanzinnige windmolen aan het optuigen. En jongens, waar zijn ze mee bezig? echt verschrikkelijk vind ik dat. Ja, maar ja. Maar goed, het heeft niets te maken met de parkeerplaats. Ik ben maar bang dat wij de er niets aan dus. doen. Nee, dat is het. Ja, dus de, de oude voormalige BP parkeerterrein in Zuid. Ja, denk ik, ja. Dat daar, dat daar hebben beter. we het over. En ja. daar waren toch een aantal mensen, waren daar niet zo blij mee dat dat zo futuristisch eruit zag. Maar ik denk ja, aan de andere kant... Het gaat ook weer voort met het hele verhaal. Ja, dat hou je niet tegen, Ik... helaas. Heb je nog eens andere lokaal nieuws? Het jubileum? Ja, van de zijn van wie slinger? Catalysatoren. Ja, die worden steeds meer gestolen. Er ja. ja. zit ja. platium in, hè? Ja. ja. Wat zit erin? Platinum volgens ja, ah, mij. Me. Okay. metaal, palladium, platium. Palladium, platium en, ja. en uh, onvoorstelbaar. Stitchim. Ja, ja. Strontium. Strontium? <laughs> nee, maar ik had het even over... Dat vond ik wel grappig. Dat weet ik namelijk ook <laughs> nog. Strontium? Nee, het uh, is ook een metaal. Ja, ja. Uh, dat, uh, de opticien Slinger, Ton... Ik heb nog bij mijn de klas gezeten volgens mij. Op uh, Maria Schaltje. Uh, die bestond 60 jaar. Ja. ja. Uh, dus, uh, maar dat vond ik wel grappig. Er stond een oude advertentie hier, want zo lang als we... Ik weet je dat zit Slinger op... Ja, daarnaast zit uh, de bakkerij van... Hoe uh, is het ook weer... Ja, dit, en Jan, je, ja. je oom met de taxicentrale, die ja. waar de brug ja. zat. En waar, waar de uh, dier wezen ben. Ik heb een snoepzaken gezeten van ja. Hartenbergen heen en gauw naar uh, En uh, tegenover een stuivertje, stuivertje lucht. Een de familie, Ja, elke vliegtuig van in het ja, ja, meneer meneer bos. Ja. bos. Uh, maar wat wel grappig was, is dat. Uh, dat er stond een advertentie in de krant dat ze. De eerste ascenten, en dat was het telefoonnummer 4395. Ja. Dat was, en, dan, en dan de volgende telefoonnummer, dat weet ik namelijk ook nog heel goed. We hadden, vroeger hadden we telefoonnummers, dus niet 571. We hadden gewoon. Vier nummers. Vier ja, numbers. ja. 4268. Ja, ja, ja ja, dat is ja. voor mijn ouder. Wat En op.. dat nieuwe nummer was dat al. 1509, geen dokter Mol. Nou, ja, dat bedoel ik. 1509, dat zijn er ook Ja, en dus, ja. En het, wij, wat we dan wist, want ik was van de telefoonpranks. Taxi 2600. Ja, taxi 2600. Ja, de 1600, en de later werd 1 en dan 570. Ja, 1600. Voilà. Maar die vier cijfers, als je 4395 had, was degene die de volgende telefoon kreeg, was 4396. dat deden wij altijd. Ik ging altijd bellen. Ik bleef gewoon 43,96 bellen. Tot iemand opnam. ik had natuurlijk net een tele nieuwe telefoon. Dan zei ik altijd... Dag, gesprek spreekt met... Met wie spreek ik? Met, met, met Paap? Ja, je spreekt met Van Puffelen van de, van de PTT. Goedendag. Ja, uh, uh, we hebben begrepen dat u net een nieuw toestel heeft. Ja. Zou je zo goed willen zijn om even het snoer op te meten? En dan deden we dat zo grappig altijd. Ja, ja, ja. Dan gingen die mensen met een... Ja, ja, iemand van de PDT. En die, die mensen trapten er altijd in. Ja. Ja. Niemand wist natuurlijk, als je net telefoon had, Ja, je moeder. Ja. Maar dus dat, dat ging altijd. altijd Kun je de telefoons nog even opmeten? Ik denk dat we vijftien waren en de hele zware stem opzetten. Ja, de ja. mensen ja. dat doen. En dat ja. was echt hilarisch. Ja. Rotgeintjes altijd. Ja. Wij, wij, wij belde, ik belde de buurman altijd op ze en die wonen beneden, was. waar kunnen we de 15 Kuben aarde oh, stoten ja, ja, ja, ja. in, in de voor- of achtertuin? Ja, ja, ja. ja. Nou, en nou allemaal dat soort... En ik heb ook nog een dat dat de, de moeder van Michel Dijkstra, een jeugdvriend... die had, wisten wij van dat ze een haspel tussen de telefoon had. Die had ook net een nieuwe telefoon. En ik wist dat ze een haspel had. Hetzelfde verhaal. Zeg ik, u heeft toch ook een haspel, ja? Kunt u even naar het serienummer kijken? En <laughs> 43, 12, 41, ja. Oh, daar waren we al bang voor. Ja, is zijn brandgevaarlijk. Je moet hem morgen meteen naar het postkantoor brengen. Dat was het oude postkantoor nog. Jezus, ja. En mijn jeugd ging Paaltje blij. God, dat is ziel. Die woonde tegenover Toen ben ik daar gaan zitten, inderdaad om negen uur moet moed dijkstraat... met een plastic zacht met een hafbel naar door dat ja. had je bij moeten zijn natuurlijk. Ik kan me nog herinneren... dat de eerste afstandsbedieningen... voor de tv bestonden. Nou, was de, zeg maar, de mooiste dag in mijn leven. En uh, ik dacht, nou, dat is toch helemaal te gek. Dan kan je, van de afstand kan je je tv anders... Zetten. Maar ja, ook bij en, de buren. Ja. ja, maar ook bij de buren. ja, ja. ja. ja, ja, ja. En uh, bij Lochmans, uh, bij ons uh, in de Dineenstraat... daar woonde Peter Lochmans, ja, zijn ja. vader. En die had natuurlijk ook de nieuwe, nieuwe tv ging ik daaronder liggen. En dan, en, dan ging, en dan ging mijn broer kijken wat er gebeurde. Hoe reageerde die eigenlijk? Die, ja, die werd helemaal gek. Ja? ja, die wordt helemaal gek, want je weet niet wat er gebeurt. Die denkt dat het aan het apparaat ligt. Rennen naar Stiphout zeker? Ja, waarschijnlijk. ja. ja, ja, ja. Eerder, oh, Mijn afstandsbediening weet ik niet. Altijd rot geweest. Oh ja, man, een raampietik. Ja, ja allemaal narigheid. Maar uh, Pietje Bel, hè? Dus niet, uh, Pietje Bel. En ik heb een keer uh, nee. uh, Oud en Nieuw en gevierd bij Tine van Wilpen. Aha. U kent er wel. Ja, en zeker. toen uh, zat ik in de huiskamer en die hadden een aardappeltaart om twaalf uur. En uh, dus ik kom tien of twaalf gezellig binnen met uh, nog wat mensen en uh, nou, Maar ik had nog wat voor die, Op die hele... Op ja, ja. Nee, nee, nee. Voor de geloof ik. Oh. En die hadden hele kleine... Uh, uh, ik, ik had hele kleine rotjes. Die hele kleine dingetjes. Die, en dan had ik er twee of drie aan elkaar gebonden. Ja. In die, dus er werd en één in die, En in die taart nee. gestopt. En, en aangestoken. <laughs> Alles zat. En iedereen ja, zat onder. <laughs> iedereen ook. En ik was de enige die moest lachen. Ja, ja, ja. Gewoon gek. Ja. Dus dat meldde zich vanzelf wel natuurlijk. Ja. Op een manier, ja? En dan hebben ze toch gevraagd... of, of ik wilde gaan. Ja. Is afgelopen. Oh, ik kwam ik ook al bij die familie overhuis. En ik, de, blijkbaar is er een soort oom. dat het, van. ik, ik weet het goed, de vader van uh, Tien, die had van die leren heren sloffen. En daar deed ik altijd pinda's in. Ah. Dus, <laughs> <laughs> als die ouders morgens in de sloffen stapten, dan zat er pindas een pindas in ja. Nou, wat waren wij toch een leuk? Wij waren schalks ah. maar wel gezellig. Ja. En, uh, je, moet, je moet het zien als gezellig schalks. Een beetje een rotte joh. Nou, een beetje. Nou ja, een beetje. Ja stukje muziek, jongens. That's Life. <laughs> Ik heb nog, zingt u even mee? That's over. Life. That's Life. That's what all the people say. You're riding high in April. Shot down in May. a pauper a pirate a poet a pawn and a king i've been up and down and over and out and i know one thing each time i find myself flat on my face i pick myself up and get Bird. Ik Frank Sinatra. Uh, mooi. Je kon best een stukje zingen hoor. Ja, dat is Mooi hè? Ja, prachtig. Ja, dat waren ze jongens, dat waren ze. Nou ja, het is uh, negen voor uh, twaalf. En, uh, dus we hebben nog negen minuten. Leuke verhalen. En uh, wat hebben we nog meer? Uh? Nou, nog lo een lo lo lokaal dingetje. Over natuurlijk uh, onze. Het uh, is inmiddels uitgelopen. Het begon natuurlijk met uh, heel klein, maar we hebben. Met de zand, dat vind ik ook, een samenwerking met de Zandacademie... dat vind ik ook zo goed. Iemand heeft de Zandacademie opgericht. Ik denk, wat, hoezo dan? Maar goed. Nou, dan kan je zand in iemands ogen gooien. Ja, bijvoorbeeld. Klaasvaker, ja, Klaasvaker, de Klaasvaker, Klaasvaker ja. uh, Maar uh, met gemeente Zand voor, van Ron Casino... Zand van Marketing. <laughs> Uiteraard. In de Zandacademie komen we natuurlijk weer... om de zandsculpturen. Ja. Ja. Ja, ik vind het fantastisch, ik vind het mooi. Ik vind het geweldig wat ja. Het staat natuurlijk weer wat we eerder over hadden. Zand goes wild in oktober. Dus het thema is... Zandvoort Goes Wild. Dus dat betekent dat we... Uh, een, ja, dat kan van alles zijn. Wild child, uh, herten, wicenten. Uh, ja, kan eigenlijk alles wat met, met, met, met wild te maken heeft. Röntgenapparaat. Uh, <laughs> nee, maar alles kan... Uh, <laughs> alles met dieren en wild en uh, alles. Nou, dat ja, vind leuk. Ja, dus het gaat en, eens, uh, ja. ja dat komt mooi uit met het op handen zijnde hertenreedseizoen bij Molly. Oh, Want die, uh, <laughs> Dat gaat ook weer beginnen in niet elkaar. ja, ja. ja. ja. Oh ja, ja, ja. Sandford Go's wildcard. Ja, Hoop we het wel. Zijn, uh... Ik heb volgens mij ooit oh, en wel een keer... een klein kogeltje in een, in een dingetje. Ja. Dat is ook, hey, ik of... heb een keer een klein kogeltje in mijn reet gehad. Oh echt? Ja, ja wij, wij jatten altijd uh, op de Kennemer uh, uh, Golfclub. Club. Ja, we, ja, we, we balletjes ja, we jatten. Ja, ja. Ja. Ja. No. Toen komt er een gozer achter me jongen, Met een, met een, met een, met een, met een bugs. En die schiet me zomerreed. Echt waar? Toen heeft he, he mijn zus Ingerit die even met een pincet. Oh, dat kon hij natuurlijk niet tegen mijn vader zeggen. want toen kreeg ik ook nog een paar klappen. En, uh, dus die heeft met, met een pincet al die, al die kogeltjes eruit getreden. En dat doet pijn, jongen. geloof Echt niet normaal. Mag ik voor mij ik, ik ging ook eens golfballetjes pikken bij de Kenner. Bij de wat deden we ermee? Niks! Niks. Nee. Je had je gewoon in je galoppootje. Ja, was Ik heb, we... ja. ja. heb wel eens ja. eentje opengezaagd. Ja, maar een soort uh, viezigheid en relaties. Uh, heel ja. vies wat erin dus ja. is. Ja, heel, heel, heel Maar nog even die klant die de, die de open roept van, uh, <laughs> hadden We hebben het net over de culinaire. Uh, er zitten allemaal kleine stukjes hout in deze jachtschotel. Ja, maar je wilde toch een zeiljachtschotel? <laughs> <laughs> <laughs> We ja, moeten hier toch een drum hebben, Ja. Wacht ja, <laughs> ja, ja, even, ja, <hij> wacht even jongens, ik kan meedoen. Kun je meedoen? Zet hem maar klaar. Vooral die. Ja, goed hè. Ja, dus voorafgaand aan de plaat, ik zie een ster. Nee, hoe weet je niet? Ja. Over een nutteloze uh, diefstal gesproken. In het, uh, uh, in het Vlaamse dorpje Zemst, met een Z, wie kent het niet. Ja. Mm -hmm. uh, daar zijn uh, uh, een drietal dieven veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijk gezellig. Een trio van twee mannen en een vrouw uh, ontvingen binnen twee weken tijd 26 tuinkabouters. Oh. misselijk. Ja, ik vind dat ook, weet je? Ja. Dat moet toch gezaaid ja, worden. Hoe? hoe maar, ah, ja. Waarom? ja. Hoe dan? Misschien om de hengeltjes. Oh, dat zou kunnen, maar. maar, maar is, ja. Waarom steel je 16 nee, ja, ja, stel je zich uh... dat aangebouter? Nou ja, stel je zou je, je je mist er een paar. Ja. Ja, dat is waar. Is België hè? Dus uh, het, ja, je her, kan her, een één Dat kan er altijd één sport. <hijen> dat kan zo <hijen> op <tekenbouden. hijen> een dag dat, <hijen> <tekenbouden>. <hijen> dat, <hijen> dat <hijen> net, het net sport komt. Nou ja, dat is toch een stuk het is niet duidelijk wat ze precies met de buiten van plan waren. Nee, dat snap ik wel. Nee, de tuin is niet duidelijk. Nou, ja, nou, Nou, Ja, maar er zit ook. Ja, is een beetje aanhalve verwaarloosd. Nou. Dan kan je er gewoon. Stuur ik om boven. Tuinpersoneel misschien. Huppakee. En de volgende, dames en volgende. En de volgende. En nog meer? Oh, ja. nou ja, wat ja. Is ook wel heel erg goed want er komt natuurlijk nooit iets voorbij wat ergens over gaat hier. Uh, een ballenruzie <laughs> in Zuid-Frankrijk. Uh, dat was een kleine, heb jij wel eens uh, petanque gespeeld? Petanque. Petanque, petanque, met een klein baller hier bloemen. Ja, petanque, ja, ja. met de boel. Nee, dus de meeste mensen noemen het je ja, boel, ja. maar het is natuurlijk petanque. ja. Uh, dat liep een beetje het de handen uit, Frank. Er is namelijk een toernooi in de gang. En er kwam een discussie. We hebben het vorig jaar ook gehad een keer over dat er bij een cricketwedstrijd mensen op te ja. vuist gingen. Wat ik ook niet was. Bij de tank liepen. Er was een Belgisch team, dat ging een discussie. En de kop was, ze zaten ons achterna met hun ballen. Dat vind ik op zich ook een goede kop. <lacht> dus ze zaten achterna met de ballen. Ik zit die werden het gewoon even aangescheken door een soort Als je ballen. Ja. Ja. ding van je hoofd krijgt dan. Uh, ja. Je, je ja. dan uh, nou ja, over ballen ja. gesproken. Djokovic uh, was uh, lekker beter. Oh ja! ja. Ho, ho, ho. Djokovic. Ik dat even weer een leuke uh, ja, ja, speelje. Ja, ja, ja, ja, leuk. Ik heb gevonden okay. ja. ja. nu hoor. Ja. Maar die Djokovic. Die vroeg uh, gewoon die, die is even achterloos, achterloos een balletje weg. En ja. die lijnrechter die kreeg dat uh, gewoon in het gezicht. Zo. En dat had hij pas uh, la, iets later in de gaten, een halve seconde. Gezorst, en op he? een gegeven moment uh, zeiden ze van... Uh, nou, meneer Djokovic, u kunt uh, vertrekken. Dus die is uit het toernooi van de US Open geknikkerd. Yes, ja, ik vond het wat... best wel ver. Ik snap dat het, het zijn de regels. Ja. Ja. Hij deed niet expres. Nee, hij deed niet expres. Nee. Hij vroeg nee. gewoon achterloos weg ja. de ballen. Ja. Uh... Nee, ballen kunnen gevaarlijk zijn. Just vroeger bij de BBC had je Uncle Mac. Die deed een kinderprogramma... Eind 50er jaren. Mm -hmm. En die had altijd dezelfde aanhaf, aanhef. <laughs> Hello, children. Everywhere. everywhere. <laughs> I want today we are going to play a game. En hij was nog een paar keer gewaarschuwd. Mm -hmm. Ze kwam steeds dronken op zijn werk en een bakje En, en na ellende die man. Gewaard, laatste waarschuwing op een gegeven moment. Today we are going to play a game. I want you all to take out your balls... and smack them up against the wall. Meteen ontslagen. Uncle Mac. Dat was heel populair. Nou ja, goed, wij deden de bonte dinsdagavond Precies. Maar er is niemand ontslagen. En Ricky Slingertje. Ja, Ricky Slingertje. Okkie Ja, en hoe heet het? De hoorspeler van... Hoe heet ze nou? Die twee... Heb je een kokie? Nee, hoorspelen. Hey. Hoorspelen. Ja, dat Ik oude. weet wel wat, wat, wat je bedoelt, maar. Ja. ja. Um. De brekers had je ook nog. Ja, ja. dat is iets later. later, maar goed. Gooier, uh, ja. en Sony gaankoop. Ik weet het niet meer. Ik pas. Ja, ik pas ook. Oké, okay, nou dan uh, kom ik er zo wel op. Gaan we een plaatje? Hij is bijna klaar. Oh, hier, is, uh, Vlaanderen. Onder... Paul Vlaanderen. Oh, oh, oh ja, ja, ja. Van hier Vlaanderen. Ik zie je vagina. Ja. Ja, <laughs> <ik> zie. <laughs> Zei hij toen hij haar door ja, de mist ja, zag ja. lopen. Dat is een typisch voorspel. <laughs> Gaan we dan met een plaatje uit of gaan we met het nieuws uit? Of met een stichtelijk woord of met een gebed? Nou, stichtelijk woord. Eh, ik kan een plaatje doen. Misschien is dat al uh, ja, voor, de het is luisteraar, plaatje, voor de luisteraar ja, een goed best idee. Dat is leuker voor iedereen. Ja, en we worden er wel vrolijker van. Goh, was dit zonder onze tijd. <laughs> Eigenlijk wel, hè? Wow. Een van mijn favorieten, dames en heren. Ja, uh, uh, uh, tot, so. volgende week, hey, tot volgende week, Gerrit. Tot volgende week, jongen. Volgende week. En bedankt. I saw you in another zone Only a month we've been apart You look happier I so saw you walk inside a bar You said something to make you laugh